4 Lotte Lewin met het NOS-journaal. De Britse premier Johnson is ervan overtuigd dat de Brexit-deal zowel voor de EU als voor het VK goed uitpakt. Dat zei hij net in een persconferentie in Brussel. De Europese regeringsleiders zijn daar nu bij elkaar om de deal te bespreken. Ook premier Rutte denkt dat de deal heel goed nieuws is voor Nederland. Volgens hem zorgen de douaneafspraken ervoor dat bedrijven met een minimum aan gedoe een maximum aan spullen over de grens kunnen krijgen. De renovatie van het Binnenhof zou wel eens langer uitgesteld kunnen worden dan een jaar. Staatssecretaris Knops zegt tegen de Tweede Kamer dat er door de stikstofproblematiek nog zoveel onduidelijk is dat een begindatum niet kan worden vastgesteld. Gisteren schreef Knops nog dat de renovatie met een jaar wordt uitgesteld. De geplande verbouwing van het Binnenhof veroorzaakt stikstof in het natuurgebied Meijendel bij Den Haag. Door het uitstel van minimaal één jaar gaan de gebruikers van het Binnenhof pas in twee jaar. 2021 naar de tijdelijke huisvesting. Een man die wordt verdacht van het neersteken van vier vrouwen... kwam in beeld dankzij het kenteken van de auto van zijn schoonmoeder. Dat bleek vandaag bij de behandeling van zijn strafzaak. De man van 24 benaderde vrouwen die aan het joggen of hardlopen waren... vanuit zijn auto en stak ze. Een vrouw die ook door hem was lastiggevallen, gevallen... had het kenteken onthouden en dat bleek de auto van zijn schoonmoeder te zijn. Een wolf heeft op de Veluwe veertien schapen doodgebeten... blijkt uit DNA-onderzoek van de Wageningen Universiteit. Welke wolf het heeft gedaan wordt nog uitgezocht. De onderzoeker vermoedt dat het gaat om een roedel met jongen. Dan is namelijk de voedselbehoefte zo hoog... dat wolven wel eens afwijken van hun dieet van alleen wild... en gaan jagen op landbouwdieren. Het weer dan nog, wat zon en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuidoosten later wat lichte regen. Het is ongeveer 15 graden. Morgen eerst wat zon, later een paar actieve buien. Mogelijk met onweer en ook dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam is bij Vinkeveen helemaal afgesloten na een ongeluk. Omrijden kan via Hilversum over de A27 en de A1. De andere kant op op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht. Door datzelfde ongeluk bij Breukelen 11 kilometer. Daar is de linkerrijstrook ook dicht en de vertraging zo'n drie kwartier. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Knobbet Burgerveen 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Met nu de herhaling van de Euro Breakdown. Dit is de Euro Breakdown. Heerlijk. Oh, jongens, we zijn in het tweede uur aangekomen. Dat betekent maar één ding. We gaan straks alweer uh, van verder. Want we hebben ook een aantal tips uh, voor jullie klaarstaan. Tja. En jij hebt uh, een tip. Die had ik, ik... eigenlijk uh, niet uit jouw hoek verwacht. Patrick, dit is iets nee. wat, we, wat we wel, wel, wel kunnen vieren. Dit, dit is echt een feestje waard, hoor. Dit is heel Hartstikke uniek. Goed. Hartstikke goed. Ik ben trots op je. Normaal gesproken staat deze uh, <laughs> staan dan meestal... Ja, in de top 40 van de Eurobreakdown. Nee, is wel, ja. Maar de laatste tijd, ja, niet. Nou, laatste, laatste, laatste maandje heeft hij nee. er niet in gestaan? Nee, het is namelijk een groepje. Of, uh, ze zijn altijd met z'n tweetjes. Ja, ze Gezellig. Dus, nu zijn ze met z'n drieën. Nu met z'n drieën. Ja, zal, ik zeggen? zal ik het zeggen? Of ga je het zelf maar? Ja, nee, dat doe ik zelf, zelf. Doe het zelf ja, nee, Ik ja. zat lekker te luisteren, lekker muziekje aan. En toen kwam dit nummer voorbij. Het is uh, Perfect van Lucas en Steve en Harris.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 Sure, nobody knew trouble that we got into. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. skinny dipping in the pool, breaking all our made up rules. Oh, won't bake it, I swear, cause we're halfway there. So let me take it, take it all away. With my heart on my sleeve. And Something that I gotta gotta say, baby, I don't deserve it, but I'll give you all I got, enough, baby. Steve en Harris en perfect. Het was perfect. Ja, Heerlijk. maar dit is uh, niet uh, de originele plaat. Want ik denk als Zeker. we heel even teruggaan, ik zet hem ook even wat zachter, want je hoort hem ook. Um, even kijken. Ja, ja. maar van, wel, van, van, wie, van wie was dit nou ook alweer? Yeah. Ja. Ja, dit, dit, is, dit is ook een tune die uit de 90s komt. Ja, maar ik kom er even niet meer op. Ja, ik weet het wel zeker. Dit is een tune die ook uit de 90's komt. Ja, daarom. Dit is alweer een remake daarvan. Een, een, een, een remix. Maar ja, wat ze hebben inderdaad... Um, um, ja, ja. ja, is moeilijk. Is moeilijk zoeken inderdaad. Uh. Mm. Oké, okay, we komen er op terug. We komen er inderdaad op terug. Maar het is, het is, deze tune is... is uh, dit is een plaat vanuit de jaren 90. Dat weet ik zeker. ja. Ik vind het een lekkere plaat. Hartstikke goed. Ja, je hoorde dus uh, Patrick zijn keuze. Dat was uh, dus Perfect van Lucas en Steven Harris. En ik heb uh, zelf uh, voor een uh, remix van Diplo gekozen deze week. Diplo die heeft uh, al een aantal plaatjes bij de Euro Breakdown laten horen. Uh, maar hij heeft dit keer uh, de plaat van Lil Nash. En Billy Ray Cyrus heeft de grazen genomen. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Je hoorde Old Town Road, de Diplo remix van Lil Nash en Billy Ray Cyrus. En uiteindelijk natuurlijk ook Diplo, die zijn werk hier aan heeft gedaan. En in de tussentijd is hij aangeschoven. Hij is er weer! Miguel Hij is een uh, kleine tien minuutje geleden, is die, is die binnenkomen zwaaien, jongen. Hoe is het? Je tweede keer. Hoe was je, wat, wat, even, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat vond je van je debuut? Dat <laughs> je je debuut gemaakt hebt... Hij uh, nou, moest even toe. bijkomen, toen ik thuis was. Ja, je moest wel even bijkomen? Ja. Ja, dat wel? Veel mensen op straat die op een vruggen, Was jij het? Of toen je ging praten. Oh, ik herken jouw stem. Ja, ik heb wel uh, de eerste twee dagen mijn telefoon uit moeten zetten. Ja, dat <laughs> wel. <laughs> maar je werd, je, werd, uh, je werd herkend. Je bent een bekende b zetter bekende Zandvoort. Ja, mijn stem Heel wordt slecht. herkend. Dus Ikzelf nog niet. Okay. Als ik praat, dan is het... Hey. Oh, weglopen. Ja, ja, ja. Als je dan bij de Albert Heini staat van... Ja, uh, ik wil graag dat en dat. Je hebt nu ook zo'n ja. stemmerverformer in je mond. Nee, nee, nee, ik wijs alleen nog maar. Oké. Okay, okay. <laughs> mm -hmm. die... mm -hmm. Vraag ze pin of contant en dan laat ik alleen mijn pinpas zien. Okay, okay. Is die echt van u? Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. <laughs> Lekker. Ben je klaar voor uh, straks een ronde? Je moet het maar weten. Ja, laten we het maar hopen, want het was echt dramatisch vorige week. Ja, maar, ja je moest inkomen. Het dat is, dat is je vergeven hè, in, in zo'n geval. En ik zat best wel dicht bij, bij Patrick. Dus. Ja, ah. nu nog dichterbij. Ik zit bijna op je schoot. Oké... Okay. Nou... Ja, ja, ja. ja Patrick die is na het verlies van Quinten... Die is hij er nooit echt mee overeengekomen. Dus die is nu op zoek naar een nieuwe jongen. Ja, want als ik een beetje aan Quinten ging zitten... werd hij een beetje onpa on, ja, onpasselijk eigenlijk al. Nou, dan heb je Amiga al een hele slechte... want die gaat het gewoon terug doen. Ja, ja. ja die vindt het lekker. Ja, die vindt het inderdaad lekker. Ja, maar die, die gaat dan mm. weer dingen doen waarvan jij dan misschien wel weer een beetje bang wordt. Ja. Don't touch me. Zoiets, ja. zoiets. Uh, ja. Oh god, heerlijk. Jongens, dat heb ik... Uh, hey, we gaan <laughs> het dus snel door, want er is ook nog nieuws te verkrijgen... natuurlijk op dit uur van de dag. Um, wij, uh, jij had nog wat voor mij, toch? Ja, of zeker. Niet? Ik heb uh, zeker nog wat voor je. Welke wil je uh, hebben? Wat, uh, Die? Nou ja, vind ik eigenlijk wel, uh, vind ik wel een hele goede. Ja, ja. Nou, mooi. Ja. Alsjeblieft. Succes daarmee. Billy Joel regelt gratis kaartjes voor 101 e concert van Concert Superfan. Je hebt fans en je hebt superfans. Tot de laatste categorie behoort Geoff Epstein, een dokter uit New York. En idolaat van Bill jo Billy Joel... Epstein bezocht in augustus voor de honderdste keer een concert van de muzikant. En werd toen door de Pianoman beloofd dat hij gratis en voor niets naar zijn volgende concert zou mogen komen. En ja, zo geschieden. We kregen vier kaartjes en backstage toegang, vertelde Epstein trots aan Page Six. Het was heel erg gul en ik ben al meer dan 40 jaar fan. En naar schatting heeft hij in al die jaren tussen de 25.000 en 50.000 dollar aan entreegeld betaald, maar hij heeft nog altijd nog, ja, nog niet genoeg gehad. Nou, dan ben je echt inderdaad fan van een artiest. Um, hij quote, en ik quote hem even, mijn vrouw denkt uh, dat ik er klaar mee ben, maar ik vergelijk het met het bezoeken van een basketbalwedstrijd van de Knicks. Alleen zij kunnen, verli uh, alleen ze uh, alleen kunnen ze verliezen. En met Billy ga ik altijd blij het stadion uit, want mijn team wint dan altijd. Al dus de superfan. Ja, leuk. Ja, dan ben je wel echt terecht uh, de, de superfan, uh, denk ik. Uh, dat kun je zeker wel stellen. Ja. Ben jij, Mieke, Mieke misschien ben op zich wel interessant, want jij bent op zich ook wel uh, ja, fan van, van bepaalde artiesten. Is er een artiest waarvan jij jezelf echt fan zou dubben? Hmm. Ja, ja, denk ja. ik wel, ja. Zeg nou geen Mike? Maar ja, als we genoeg bier op hebben wel. Nee. Dat is wat anders. <laughs> dat is een sexy fan. Aha, ah, oké. Okay. Maar wel, welke artiest is dat? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd. Ja, momenteel is hij gestopt, maar... L lichte comeback, denk ik, volgende week. Hardwell. Ja, maar Hardwell die heeft toch alleen een pauze genomen? Die is nog niet uh, volledig gestopt? Hè? Eh, daarom. Eh, ja. Volgende week comeback. Zou leuk zijn. Nou, het zou kunnen. Oké. Okay. Nog even wat. Wij hadden net een nieuwtje, want wij gaan volgende week natuurlijk naar ADE toe. Uh, uh, Yellowclan heeft dus een uh, pop-up strip, uh, strip, uh, stripwinkel opgezet. Waar dus uh, een stripboek wordt verkocht wat zij ze zelf gemaakt hebben. Uh, daar zijn ze niet de enige mee. Nee, ja, weet ik, Don Diablo heeft het ook gedaan. Precies. Comic-Con aangekondigd. Ik, ik ben heel erg benieuwd. Maar er worden 5000 stripboeken worden verkocht. Dus ik, ik uh, ben benieuwd of dat tentje er nog staat. Uh. Ja, in principe heeft uh, elk label of grote DJ een eigen pop-up store uh, tijdens Amsterdam Dance Event. Wel vet. Maar wel vet ook een stripboek. Dat, dat, wel, uh... dat, is, wel, dat is wel uniek. En als dat er maar 5000 er... gemaakt zijn? Nee, hey, uh, ik zie wel. Uh, ik, ik, ik, ja, ook de jasjes vond ik ook wel erg... Uh... We kijken in de tussentijd, kijken we even... Ja, we even mee <laughs> spieken. Het is een beetje onder ja. ons, maar... Uh, de merch. De, de Om die en de de we gaan volgende week natuurlijk uh, in ieder geval AD, ADE toe. <laughs> en we zijn even we snel even aan het spieken... naar wat dingetjes. Uh, so. We zijn ons ook mentaal aan het, aan het voorbereiden. Maar je bent fan van Clan? Nou, Yellowclown niet zozeer, maar ik vind... De uh, uh, um, uh, Nou ik vind het design van, van, van, van de jasjes... Vind ik, vind ik onwijs gaaf. Ik vind het een mooi, lekker mooi model. En Yellowclown draait op zich prima. Vind ik vind uh, het draait en dat luistert lekker weg. Zeker. Zeker. Dus. En uh, onder het, uh, onder het, mol, onder het uh, mon van uh, put a record on, gaan we door naar uh, Matt Sassari. Ja, uh, met uh, put a record on. I wanna dance with my baby And when the music starts I never wanna stop It's gonna drive me crazy, crazy. crazy. Again, okay, na na na na.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 Fuck, I am. Who the hell? Who the hell? Dude, I know who the fuck I am. Baby, te escucha hablando te cree una mentira la puedes vender. Solo yo sé que cuando tú me ves, caes rápido. Caes Porque cuando tiro soy el fran het tirador que siempre te en el blanco. Mi cuenta de vista, pero soy franco. Nadie deposita más que yo en el banco. Me da igual. Dice lo que te conviene. Después que te viene, me da igual. Vive y aprende si no me Who the hell do you think I am? I don't give a fuck about your Instagram, listen up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 Als nou je gewend bent, je hoorde natuurlijk de vier volgende platen heel even op een rijtje. Je hoorde in ieder geval als laatste Never Change, Don Diablo en natuurlijk Dimitri Vegas en Like Mike op Instagram. En Mabel met Don't Call Me Up en helemaal aan het begin hoorde je natuurlijk Put A Record On van Matt Massari. Dat waren de vier platen die net even zijn voorgeschoteld. We gaan straks natuurlijk weer verder met nog veel meer muziek, maar het is bijna half negen. En dat betekent dat wij eerst gaan aftellen van 20 tot en met 10. En daarna is het natuurlijk tijd voor het felbegeerde spel. De rondes, de rondes. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Ja. Kan niet wachten. <laughs> Wat een enthousiasme. Oh, geweldig. Geweldig. Ik moet uh, trouwens even correctie aanbrengen, uh, trouwens uh, Patrick. Uh, ja. Nummer Termion staat er wel in. Ja, dat zei ik toch ja, al. Nee, klopt. Nee, je hebt gelijk. Tuurlijk heb ik gelijk. <lacht> gelijk naast de schoenen lopen die jongen Ik heb geen schoenen aan Volgens mij komt de rapper binnen De man schuift nu aan tafel Schuif, Je weet ik ben kapabel Vertel echt geen fabel Nog zoeter dan de wafel Lekker gezonder dan falafel Hey joh die shit is zo verslaven En ik ben live in de house vanavond Yeah Euro. Yes, het is half negen geweest en dat betekent dat wij gaan aftellen de nummer 20 tot en met 10. Summerdays Martin Garrix en Macklemore, Patrick Weeks. Vind je 24 weken in de lijst, nu op plek 20. Op plek 19, Midnight Hours, Krillix en The Boys' Noise, Ty Dollar Sign. Is uh, zowaar vijf plaatsen gestegen. Vorige week binnengekomen op uh, plek 24. Op plek 18, net als vorige week. SOS, Avicii en Aloe Black vind je deze week op plek 26. En daarna gaan we door naar plek 17. Harder, Jax Jones en BB Rexa. 13 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 14. Nu drie plaatsen gezakt. Op plek 16, de plaat die ook eveneens niet wil sterven. Hij nou, staat al 63 weken in de lijst. En staat even kijken: dan hebben we het over Fisher en Losing It. Put a record on. Matt Massadi hoorde je natuurlijk eerder ook al vijf weken in de lijst. Vorige week op plek 11, nu op plek 15. Plek 14 wordt vastgehouden door Don't Call Me Up van Mabel, 36 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 13. Instagram: Dimitri Vegas en Like Mike, David Guetta, maar natuurlijk ook Afrojack in de mix. 14 weken in de lijst, nu op plek 13. Vier plaatsen gezakt. Never Change, Don Diablo, neemt de wereld bij storm... kwam al binnen op plek 15... en is nu op plek 12 te vinden in de Euro Breakdown. De snelste stijger denk ik, ook wel van deze week. Dan Narcotic, Junotis, Janic en Senex... vind je deze week vier weken in de lijst. Vorige week nog plek 10, nu plek 11 één plaatsje gezakt. En dat betekent dat natuurlijk dat we volgende week nog gaan horen. Ik heb natuurlijk net al een kleine correctie aangebracht. Turn Me On, Riton en Oliver Heldens met v Vula... De nieuwe nummer 10 van de Euro Breakdown. Wij gaan straks door naar: je moet het maar weten: wie gaat er winnen? Patrick Ster of Mr. Miguel. Een van de redenen waarom ik Oliver Helden zo goed vind: elke plaat die hij maakt is gewoon een feestje waard. Dames en heren, het is tijd voor. heerlijk! Hoe, zijn, hoe voelen jullie je? Zijn jullie een beetje gespannen? Zijn jullie er klaar voor? Heel erg gespannen. Ja? Ik ben nog nooit zo ontspannen geweest. Ja? Waar, waar ligt het aan? Het is groen, het Noorden ligt. Juist. <laughs> ik heb dat net gezien toen ik hier naartoe kan lopen. Heerlijk. Uh. Geweldig. Heerlijk, heerlijk. Ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Want dit is er wel eentje. Dit is de snelle ronde. Voor de mensen die, je moeder maar weten, natuurlijk een tijdje gemist hebben. En denken, joh Mike, waar heb je het nou over? Dames en heren, van Zandvoort, hier hebben wij het over. Je moet het maar weten, is het Vragenspel. Met de vragen die uit iedere hoek of richting kunnen komen. En ja, dit keer heb ik gekozen voor de categorie film en televisie. En als ik die categorie zo bij jullie noem. Dames en heren twee heren. Ik heb ze staan. Wat, wat, wat, film en televisie. Minkwell. Wat denk je daarvan? Denk je dat je daar, uh, dat je daar uh, wat, wat mee kan? Ik ga heel enthousiast staan, maar ik weet niet waarom. Dat is een teken van zelfvertrouwen. Precies. Precies. Patrick, Patrick zit bijna onder de tafel. Ja. Ik ben gefocust. Onder de tafel. Onder de tafel. <lacht> Het is raar. Oh, Daarom sta ik dus. Nee. <lacht> Oké, okay, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn, want ik ben er klaar voor. Drie vragen. Ieder vraag is een per vraag is er een punt te verdienen. We gaan van start, dames en heren. We gaan van start. Ben je er klaar voor, Patrick? Oké, okay, ja. De eerste vraag. Zijn jullie er klaar voor? Ja. ja? Je, nou kijk even mij. Welk filmicoon regisseerde Letters van Jima, een film over de Tweede Wereldoorlog, maar dan gezien vanuit het Japanse standpunt? De man in kwestie als regisseur reeds Oscars, maar nog nooit als acteur. De man in kwestie won trouwens als regisseur reeds Oscars, maar nog nooit als acteur. Ja, met een kutvraag. Eens? Ik ben weer gaan zitten. <laughs> Oké, okay. Wat? Uh, geef mij even de multiple choice. Zullen we een multiple choice doen? Ja, alleen multiple maar. choice zonde speciaal voor de heren. <lacht> multiple choice. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dames mm en -hmm. nou, heren, multiple choice, daar gaan we dan, want de mannen hebben hem nodig. De vraag die luidt. Welk filmicoon regisseerde letters van From Iowa Jima... Een film over de Tweede Wereldoorlog. Maar dan gezien vanuit Japans standpunt. De man in kwestie won als regisseur Oscars. Maar hij heeft als acteur nog nooit een Oscar gewonnen. Zonde trouwens. Ik ben het er niet mee eens. Is deze acteur Will Smith? Is dat A. Is dat Will Smith? Is dat B. Sylvester Stallone? C. Clint Eastwood? D. Patrick Swayze? C. Jij zegt C. Patrick Swayze. Jij zegt Patrick Swayze. Dus voor alle duidelijkheid: Miguel die kiest voor antwoord C. Clint Eastwood. En jij kiest Patrick voor antwoord D. Patrick Swayze. Ja, omdat je dat heel overtuigend zei. Oké, okay. ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. Nee. Miguel, weet je het zeker? Ja? Mm -hmm. Nou, mooi. Goed dat ik het weet. Nah, antwoord dan. C is goed. <laughs> dat is een een... Clint Eastwood. <laughs> Ga naar het casino. Nee, Naar Clint het is goed, Het klopt. <laughs> Misschien dat ik toch weer ga staan. <laughs> Dan, dit is een uh, snelle voor de mensen die vroeger uh, heel veel televisie gekeken hebben. In welke legendarische tv-serie zijn Jefferson en Marcy Darcy de buren? Wat? Wie? Kom <laughs> op, dit moeten jullie weten. <laughs> Hoe lang is dat geleden? Oh mijn god, ik ben niet zo oud als jij. Nee, maar dit is... Dan jij is voor ah. de... Ah... De buren van wie? In welke legendarische tv-serie zijn Jefferson en Marcy Darcy de buren? Waar zijn deze twee mensen de buren van? Van welke... Van wel, welke serie is dat? Marcy Darcy? Ja. Hé? Waar lul je over? Ik zal jullie een hint geven. Iedere ja. keer als zij bij deze mensen binnenkwam... als Marcy al bij deze mensen binnenkwam... Oh. werd ze verrot gescholden. Of er werd oh, een nee. rotopmerking gemaakt... richting haar door de man des huizes. Is dat niet gewoon de Simpsons? Je hebt al antwoord gegeven. Ja, nu, hè? ik weet het niet. Ja... Uh, maar het is zonde dat je nu al antwoord hebt gegeven. Oh, ik, ik heb nog geen antwoord gegeven. Nou, dat is echt zonde. Maar antwoord, was, maar ik, had, wat, dat was ik, mijn tweelingbroer. Ik, ik, ik had hem wel even willen neurien, namelijk. Oh, neuriën maar. Maar, maar, maar. Nee, nee, nou, nee, dan kan dat niet meer. Je hebt al antwoord gegeven. Ja, Want dan, geeft, ik, dan, dan nee. zou ik niet nee, wel, nee, wel nee, echt een nee, voorsprong. voorsprong. Nee. Wat? Is die? Wat? Da, da, da, da. Hij gaat geen antwoord geven of het goed is of niet goed ja, is. Ik mag er geen antwoord op geven, nee, maar. maar je moet je bedenken. Gok ook even. Welke serie is dit? Die telt niet. Ik ga die uit jullie lijden verlossen. Het antwoord op de vraag... in welke legendarische tv-serie... zijn Jefferson en Marcy Darcy de buren... dat is de serie Married with Children. Ken ik ook niet. Oh, je kent het wel, maar ik had er nooit op gekomen. Nou, nah, ik wou net zeggen... Echt als niet. je dat toch niet geweten had? Ik weet dat niet. Ik had er nooit op gekomen. Ik ken het programma wel, maar... ik ken al die gasten niet. Oké. Okay. Zucht. Voor de fans van... Sylvester Stallone is deze vraag. Uh-oh. Ja. Oké, okay, ja, tel. Ben je het niet mee eens? <laughs> ik ben geen fan van Sylvester Stallone. Nou, oké, okay, maar misschien dat je het weet. Misschien wel. En goed tellen. Hey. Hoe vaak trok Sylvester Stallone de handschoenen aan... om in de huid van bokser Rocky Balboa te kruipen? Dus de vraag luidt letterlijk en figuurlijk... hoeveel films van Rocky Balboa zijn er gemaakt? Weet ik veel... Ik. ik... Ja, jij, weet, jij hebt ze waarschijnlijk allemaal gezien. Nee. Ja, ik, ook. nee ik ook niet. Maar... Ik heb ze gezien. Ik ken niet. Ja. Ik weet echt niet hoeveel. Maar het puur dat het een Rocky film is. Ja, het moet een film ah, zijn okay, van, ik, ik, van Rocky. Ik denk vijf: van Rocky Balboa. Vijf. Jij zegt, jij, jij zegt vijf: Vijf: Vier. Wie, wie dichterbij zit? Oeh. Wie er dichtbij, die, die er dichtbij zit? Ze gaan een nieuwe maken. Ik moet even denken, hè? Ja, maar die telt nog uh. niet. Heb, heb je gehoord? Ik ga gaan een nieuwe maken. Die telt niet mee dan toch? Nee, die telt nog niet mee. Nee, wel, of wel? Ligt eraan wat er ah, hij is. Hij heeft hem nog niet aangetrokken. <laughs> of <Nog> niet? <laughs> ja, dit is pittig. Ja, maar dit is is het pittig. goed of is het niet goed? Patrick, uh, zit In dit geval zit hij dichterbij. En ja, dat telt toch? Ja, Want het zijn in totaal zes films, dus het staat 1-1. En dit mag nooit in een gelijk spel eindigen, dit spel. Nee. Maar Creed, wordt hij meegeteld? Creed wordt niet meegeteld. Dan nou, had hij er uh, nog steeds een dichtbij zijn gezeten. Dan was hij er Want uh, het, het leuke is, er zijn maar uh, in, van de zes films. zijn er vier films dat Rocky bokst. En in de laatste twee films, uh, sorry, in de ene laatste film, en dat is Rocky 5, daarin uh, bokst Rocky eigenlijk niet meer de wedstrijden, daar is hij meer de coach. Dus dan heb ik het eigenlijk goed? Uh, nee. Oh, oh, zijn het goed. nee. Want het is Rocky 5. Ah ja. Ja, zo wordt hij genoemd. En Rocky Balboa, ja, dan gaat hij ook weer de ring in. Ah, oké. Okay. Nou, maar goed. Het staat 1-1. Dus, het staat 1-1. Dit spel mag niet. Tori. Dit mag Millen. niet in gelijkspel eindigen. Dat is één gouden regel van je moet het maar weten. Dus um, ja, zo is het nou eenmaal. Zullen we het zelfstandig geven? Nee. Ik wil winnen. <laughs> <laughs> oké, okay, ik hoop dat jullie er klaar voor zijn. De laatste vraag. We hebben hier tijd en moeite en bloed, zweet en tranen ingestoken. Maar de uiteindelijke stand is na drie vragen 1-1. Maar jullie zijn wel gewaagd naar elkaar. Dat moet ik jullie toegeven. Wie was de regisseur van de film Schindler's List uit 1994? Toen was hij nog niet eens geboren. Ik weet het ook niet hoor. Dit zijn dingen die ik niet moet weten, hoor. <laughs> Hoe weet hij dat? Ik weet het niet. Geef ah, eens een het antwoord, Want uh, dit, dit, dit, dit, dit wist ik sowieso, want ik heb de film gezien. Ja, ik niet. Maar hij heeft heel veel films gemaakt. Ja. <laughs> Zal ik uh, een multiple gok maken? De laatste keer, jongens, want ja. dan moeten we echt door. Ja, want we, we lopen uit. <laughs> ja, we lopen zeker uit. Maar dat houdt het spannend. Ah. Nogmaals, wie was de regisseur van de film Schinders List uit, de, uit 1994? Dan krijgen jullie van mij de vier mogelijke, vier mogelijke antwoorden waar wij dus bij kunnen kiezen A. Martin Sorisi B. Woody Allen C. Quentin Tarantino en D. Steven Spielberg Ja, ja Ja ik, ik heb nog steeds geen dus, idee. Dus, jullie kunnen kiezen tussen Quentin Tarantino, Martin Scorsese, Woody Allen ja, kies ik, ik, de... Steven ik Spielberg. Ik ga gokken. Ik zeg D, want die ken ik. D, die ken je? Ja, dat is het enige. Dat... Oké. Okay. Steven Spielberg, nou die ken ik. Maar niet persoonlijk, maar goed. Je hebt nu een andere volgorde. Wat... Ja, maar je mag nu gewoon kiezen uit de namen. Want anders, als ik nog een keertje A, B en C, D moet herhalen. Is, ik, de, mijn, de, kort, mijn korte termijn geheugen doet het niet goed daarop. Nee, dat was zaak van vorige week. Ik ook. ken alleen nog het antwoord wat Patrick geeft en een ander. <laughs> dat doet die andere toch? Ja, dat is alleen Quentin Tarantino die ik nog ken. Ja, Oké. Okay, okay. Dus jij ja, gaat voor, voor Quentin Tarantino. We hebben uh, Miguel met Quentin Tarantino. En we hebben Patrick met Steven Spielberg. Ja, uh, ik heb geen idee. Ja. Wie? Allebei fout. Wie zou er nou, wie zou het nou goed hebben? Wie van jullie heeft nou goed gekozen? Niemand of niet? Wie Wel? van jullie heeft het nou goed heb, gedaan? Ik, heb het iemand goed? Echt waar? Heeft iemand het goed? Hij zit te lachen. Nou ja, dat ga je zo horen naar de power van Duke Dumont en zei Abel. no <laughs> You do me, I do you, Feed me lies and we'll find the truth. Breaking through, confidence looks good on you. Feel the light, numb the pain, kiss the sky and we'll make it rain. How do you feed me lies and we'll find the truth? Er zitten hier drie mensen echt te knijpen in hun handjes. Drie? Jij ook? Ja, ik zit er ook wel te knijpen in oh, Oké. Okay. <laughs> Want ik ben toch echt godgans benieuwd wie van jullie de slimste is. Maar jij weet het al. Ja, Schindler's List. <laughs> de film uit 1994. Wie is daar de regisseur van? Ik? <laughs> en ja, ik moet Miguel inderdaad gelijk geven. Nee. Ja, ik moet Miguel gelijk geven. Oh, dat die... Ik ja. nee. waar? Ja. Waarom? Nee. Je naar je ja, hij wijst naar mij. Dus je moet hem gelijk geven dat hij naar mij wijst. En maar hij had toch een antwoord gekozen? Ja, maar niet de goede. Dat weet je niet. Dat weet ik wel. Dat je dat... <lacht> nou, ik denk dat ik ze nog maar een nummertje laat wachten. Nee, <lacht> nee, nee. Nee, Miguel. Patrick had inderdaad gelijk, ja. Ja! Steven Spielberg. En het was ja, op de groep. Ik ga even staan. Voordat Patrick hier zijn victory dan dance dan gaat dan. doen, uh, <laughs> ja, awesome. gaan wij door naar uh, Robetta Shiraz <laughs> met Joyce. En dan komen we straks <laughs> weer bij jullie terug. George, ik laat de platen waar ik gewoon aan zo ben ik. je wordt natuurlijk op de achtergrond hoorde je even een higher love. ik was heel diep in gesprek, ik lette gewoon even niet op. die momenten die heb je wel eens gewoon. dat kan gebeuren. en we zouden nog uh, ja, terugkomen natuurlijk op een uh, bepaald uh, onderwerp. want uh, uh, het duo Lucas en Steve uh, die hebben dus um, tijdens hun samenwerking met het nummer Perfect hebben zij dus uh, nieuw leven geblazen in de plaat Teconomie van uh, Ah. ja dat is hem. ja dus ik zat al, ik, nou, ik zei het toch ook al. Het is een 90s hit. Dat is het. is dus geen 90s hit. Want oh, je niet? take dat... on me komt volgens mij niet uit de 90s. Ik durf uh, nog wel te zeggen dat hij uit de ethisch komt. Oké, okay, nou, maar dat gaat Ik we het, gaan het we bijna wel zeker eigenlijk. eigenlijk. Dat hebben we ik dan dan ga er mee. Krijg ik dan een punt? <laughs> nee. Oh. Nee, want jij hebt het vorige keer met 10 gewonnen. Ouders oh, vandaag ook eigenlijk gewone. Oh, dat doet hem nog steeds zo'n pijn. Ja. Ja. Echt waar. Ik had eigenlijk gewonnen, maar ja. Hey. Ja, een deuntje ik? Dat is ook een punt. Nee. Telt niet, jij wist het antwoord niet. Oh, je is, niet. Ja, moet je kijken hoe stellig die dan is? Ik kreeg de kans niet. Jawel. Moet je kijken hoe stellig die dan is? Als je daar naar één microfoon. De en als de kaarten gedraaid zijn, he? echt waar. Oh. Alleen als het maar zelf uitkomt. Verschrikkelijk. Nee, maar ik ben gewoon. Vandaag was ik even beter. <lacht> <lacht> Zegt hij ook met die uitgestreken glim glimlach ja. van hem. Dan moet ik gaan janken. Haal die neus uit die microfoon. Ja. Ja. Maar als je het goede antwoorden waren, dan moest je je neus op mijn reet halen. Maar dat, is, dat gebeurt niet meer. Mijn neus? Ja, hou oh, maar. <laughs> uh, Juist. Misschien dat, dat we een stukje cyberbullying maar weer terug moeten halen. Oh god. We ja, wat, wat, gaan we, wat gaan we dan doen? Zullen we hem nog gewoon een keer uitnodigen? Ja, gaan we Quintin uitnodigen? Bij de... Wacht even. <laughs> we horen ons dubbel. Wie gaan we dan uitnodigen? Nou, ik denk Jan. Of Jan en Quinten en hetzelfde programma maken. Ja. <lacht> maar we moeten er nog <lacht> even nadenken. Ja, dus gaan we weer daten met Quinten doen? Nee, nee, dan nee. Dan krijgen nee, we weer nee. van die rare dingen. Doe maar maar heb je zeker tekort aan twee uur? Ja, dat is zeker waar. Ja, dat is zeker waar. Hey, ja, we, we zitten natuurlijk... Uh, ik heb het al eerder gezegd. Uh, ik ga jullie op de hoogte houden. Maar er is nog geen nieuwe oplossing voor, het, uh, voor de vervanger van Spotify in dit geval. Dus uh, ja, zoals het er nu uitziet... is 26 oktober voor nu even de laatste uitzending. En dan nemen we even, kort even een pauze. Om ook even te herstellen van uh, een uh, veel bewogen jaar. Veel mensen die komen en gaan ook bij de uitzending. Maar we gaan ook aftellen nu naar de nummer 10. Tot en met 20. 0. Nou, waarom doet u hey. Oh. dankjewel. Yes, dames en heren. We gaan ervoor. Nummer 10 tot en met 1. Klaar met die bende. We gaan afsluiten. Op nummer 10. Turn Me On, Reton en Oliver Heldens. En Voula nu drie weken in de lijst. Van plek 25 naar plek 10 gestegen. Dan mag je spreken van een knaller. Op plek 9. Post Malone, Sam Veld en Rani. 16 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 4. Nu dus 5 plaatsen gezakt. Ritual Rita Ora, Chesto en Jonas is Blue, 19 weken in de lijst. Vorige week nog op plek 6, nu op plek 8, 2 plaatsen gezakt. En God is a Dancer, Chesto en Mabel, nu op plek 7, vorige week plek 8, 3 weken in de lijst, 1 plaats gestegen. En Roses van Iman Back Remix van St. John vind je ook nu ook 3 weken in de lijst, van vorige week nog op plek 16... Nu op plek 6, dus 10 plaatsen gestegen. The Power, Duke Jamont. net als vorige week op plek 5 en alweer 9 weken in de lijst. En Joyce, een Purple een Disco Remix van Roberto Sarras. 12 weken in de lijst, vorige week plek 7 en nu op plek 4. Dus dat betekent dat hij in totaal 3 plaatsen gestegen is. Higher Love, Kygo en Whitney Houston sluit de top 3 stevig af. Want vorige week konden we hem en haar daar ook al vinden. Nu 15 weken in de lijst. En ja, er is ook een nieuwe nummer 1 gekomen... want Peace of Your Heart, Medusa en The Good Boys... die 24 weken in de lijst staat... waarvan wel, wel genoteerd 10 weken op nummer 1... staat nu op plaats 2... en is dus na lange tijd van zijn troon verstoten. Voor de mensen die de lijst goed in de gaten hebben gehouden... weten dat er eh, de, de consequente nummer 2... eigenlijk dus niet de lijst uit is gegaan. Over welke plaat hebben we het dan? Dan hebben we het over de plaat Ride It van Regard... Daarmee gaan we afsluiten en ik wil jullie bedanken voor weer een uitzending van de Euro Breakdown. Tot volgende week.